omdat het 75 jaar geleden is dat vrouwen werden toegelaten tot de krijgsmacht. In het noorden van Afghanistan hebben taliban-strijders een militie aangevallen van de Afghaanse overheid. Zeker 26 militairen zouden zijn gedood. Juist vandaag begint in Qatar een nieuwe ronde van vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban. De twee partijen praten daar al bijna twee maanden over het beëindigen van de oorlog. De Afghaanse regering zit daar niet bij. En bij het omstreden windpark De Drentse Monden en Oostermoer... zijn de eerste grote rotorbladen zonder problemen aangekomen. Voor het transport vanuit Duitsland waren provinciale wegen afgesloten... en lantaarnpalen weggehaald. Het is de bedoeling dat in het windpark 45 windmolens komen. In totaal zijn daar 12 van dergelijke transporten voor nodig. Het weer volop zon en warm, 28 tot 33 graden...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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zon, zon. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Zandvoort op zaterdag. Need the fan, my baby. Word je heel me pijn. Help me, pijn, my lady. I need the fan. Need the fan, my baby. Word je heel me pijn. Help me, pijn, my lady. I need to find me. ziekers hoort. Ja, dan kom je weer helemaal in de stemming, ja, Toch? Heb jij ook, hè? Ja, en een van zijn grootste hits was die 1983 Get Down on Saturday Night. Oliver Cheatham. En dit was een iets wat minder bekend nummer van hem. Lekker. SOS. Ja, uur drie alweer van Zandvoort op zaterdag. Zeker. Met die mooie prestatie van Max Verstappen morgen op P3. Ja, dat is het hoogste wat hij nu heeft laten zien dit seizoen. Nooit kwam hij verder dan of vijf of vijf. Inmiddels uh, staat hij nu gewoon op drie. Dus dat, uh, dat is een uh, aardig uh, voorteken. Uh, naar mijn idee is het denk ik ook uh, een beetje uh, een kentering aan de gang. Want uh, de eerste drie zijn van drie verschillende Formule 1 merken. Want de snelste is uh, Leclerc. Die uh, staat met een verharing morgen op uh, de pole position. Tweede tijd genoteerd door Lewis Hamilton. En de derde tijd uh, van Max Verstappen. En daarachter staat uh, Valtteri Bottas. Wat is er met Vettel gebeurd? Vettel die, die heeft uh, niet eens uh, meegedaan aan uh, deze kwalificatietraining. En die is uiteindelijk als tiende uh, staat morgen, gaat hij morgen aan uh, de start uh, beginnen van, uh, van de Grand Prix van Oostenrijk. Dus dat uh, zeggen we erbij. Ja, zometeen meer nieuws in, uh, in de pit reports. Uh, ja, dat uh, gaan we zeker doen. Maar uh, we hebben natuurlijk ook uh, bakken vol muziek uh, klaarstaan. En we hebben weer idee'tje hoor. Ja, dat is... Als Robbie en ik hier zitten, dan, dan drogen we ze weer helemaal af. Die, die oude dance classics van toen. We kennen hem natuurlijk van Trapped. En I'm Gonna Let. Maar dit is een wat minder bekend nummer. En ik vind hem... Ik vind hem geweldig hoor, eerlijk gezegd. Nou, pleur hem maar over. Want, want het is... Uh, dit is ook uh, zo'n echte floorfiller geweest destijds van de jaren 80. Ook... Colonel Abrams leeft niet meer onder ons. Maar dit is uh, nog een, uh, een nummer uit het uh, verleden. Speculation. was een uh, wat minder uh, bekende plaats van uh, Colonel Abrams, maar wel lekker. En vandaar uh, gedraaid. Speculation Uitgekozen ja. door uh, collega Jaap Koper. Ja. En, en, en uh, inderdaad een serieuze ondertoon uh, in dit uh, plaatje. Zeker weten. Uh, misschien wel een, uh, een voorspellende geest uh, wat hij wat daarin heeft uh, gehad. Want het is uh, minder goed met hem afgelopen. Uh, hij is uh, compleet aan lage wal uh, geraakt. Op een gegeven moment uh, liep uh, als een uh, soort zwerver door de straten uh, van New York. Tenminste, dat heb ik begrepen Of het New York is, weet ik niet helemaal zeker. Maar ik dacht het wel dat ik dat ergens gelezen had. En niet zo lang geleden, ik geloof een jaar of twee, drie terug... is de man ook aan het einde van zijn leven gekomen. En dat in een, ja, in een minder gezellige omgeving eigenlijk. Hij heeft behoorlijk wat, wat geld weten te vergaren... met die grote hits die hij had in, in de jaren tachtig. Bijvoorbeeld met Trapped. Dat was een grote wereldhit. En daar heeft hij behoorlijk wat aan verdiend... Maar uiteindelijk is dat uh, als sneeuw voor de zon uh, verdwenen. Ik weet, de, ja, de, de, de, de echte details uh, weet ik niet. Maar hij heeft uh, wel wat dingen gedaan die uh, toch niet helemaal prettig uh, zijn geweest. Uh, uh, als het gaat om uh, je vermogen een beetje binnenboord uh, te houden. Dus dat, dat heeft hij gedaan. Uh, dan uh, vandaag natuurlijk de trainingen. Maar eigenlijk ook uh, van, uh, van alles wat uh, met Formule 1 uh, te maken heeft. Nou, daar de... we, gaan we zo naar luisteren. CFM Race Radio. Report. Ja, als je toch bij zijn bent, ja. Dan, ja maar uh, er is uh, even een hè? Maar en dan is uh, uh, Brian Taylor uh, gebleven? Oh ja, die kan ik ook even uh, opzetten. Ja, uh, zit die geen, even. Uh, ga die even lekker zoeken, dan uh, dan is dat wel even heel fijn als we die er ook nog uh, straks uh, er even bij uh, pakken, want dat is uh, de Formule 1 anthem. Uh, het race -nieuws. Nou, we hebben het uh, gezien. Uh, de, de eerste drie zijn uh, bekend van uh, de kwalificatie. Dat waren uh, Leclerc, die voor een uh, sensatie heeft uh, gezorgd door daar de pol uh, te pakken. Voor Lewis Hamilton en voor Max Verstappen. Dus dat is uh, toch uh, heel erg bijzonder uh, dat dat uh, zo gebeurt. Überhaupt, dat er dus nu drie verschillende auto's uh, op uh, de eerste drie startplekken staan... Maar er is nog meer aan de hand. Want er is ook nog wel het uh, nodige uh, te doen geweest rondom de Grand Prix van Oostenrijk. Want we zien die gele worsten langs de baan liggen. Tenminste, dat, uh, dat zijn de curbstones. Verhoogde curbstones. Maar die hebben wel voor de, de nodige schade uh, gezorgd. Uh, onder andere bij Red Bull en Mercedes. Um, um, nou schijnt dat uh, Lewis Hamilton zegt... Uh, nou, ik vind het wel eigenlijk prima dat die dingen er liggen. Want dat, uh, dat is een beetje ook uh, ervoor zorgen dat, uh, dat iedereen een beetje uh, gedwongen wordt om de auto binnen de lijnen te, te houden. Uh, maar er zijn er ook bij die er wat minder blij mee zijn. En dat zijn uh, nogal de, de engineers en de techneuten van uh, diverse teams. Want als je er overheen rijdt, dan uh, veroorzaak je de nodige schade. Dat is één kant uh, van het uh, verhaal uh, van uh, deze Formule 1 wedstrijd uh, in uh, Oostenrijk. Maar er is nog meer, want vorige week uh, zorgde Olaf Mol voor uh, de nodige consternatie... Uh, met, uh, met alles en nog wat. Ik zit dat nu uh, te bladeren, want er wordt hier uh, in, in, in ons uh, plaatselijke blad uh, wordt daar ook aandacht aan besteed. Uh, wij zijn er eigenlijk ook een beetje in gestonken door een, uh, door een hele enthousiaste redacteur. Die zei, ja, het is een uitspraak van Olaf Mol geweest. Wat zei Olaf Mol bij de Grand Prix van Frankrijk vorige week? Dat de race, de Dutch Grand Prix in uh, Zandvoort over een jaar onder voorbehoud is. Nou, uh, dat uh, kan kloppen, want dat is niks nieuws onder de zon. Uh, werd, uh, werd ons allemaal uh, gezegd vanuit het uh, circuit. Want als we goed hadden opgelet... dan was er al, eigenlijk bij de presentatie stond er al een sterretje. Wat uh, houdt dat in? Dat betekent dat de, de VIA en eigenlijk de World Sport Motor uh, Council... Hè, die moet dat, uh, moet dat doen. Heb je hem nou inmiddels? Uh, ons, uh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Rus, oh, rust, rust gaan. Ga door. Uh, maar die, die, die komen dan uh, drie keer per jaar komen die bij elkaar. En uh, die moeten dan een oordeel vellen over een nieuw circuit. Canada had dit jaar dat ook. Die hadden een, een sterretje omdat zij met een verbouwing van een pitchcomplex bezig zijn geweest. Dan moest een technische commissie van vier jaar moest daar aan de pas komen om dat circuit op te leveren opnieuw. En of die dan ook Formule 1 waardig is. Nou, datzelfde moet met Zandvoort ook gebeuren. Als uh, Jan Lammers zei het, het meest treffend, als, het, uh, als er morgen een Formule 1 race uh, wordt uh, georganiseerd, dan zijn we er inderdaad niet klaar voor. Robert van Overdijk die heeft op, uh, die, uh, op die uitspraak gereageerd. Staat inmiddels uh, op de, de verschillende Zandvoertse media, ook in de Zandvoertse krant. Maar ook bij ons, uh, bij, uh, bij ons uh, is het uh, na te lezen, want die heeft daarop uh, gereageerd. En die zei eigenlijk, het zijn suggestieve berichten. Dat sterretje, zoals van uh, wat ik net ook al zei. En dat zegt Van Overdijk ook. Uh, dat stond namelijk al bij de getoonde video van de layout van het circuit. De enige reden waarvoor dit is, heeft het dus te maken met de World Motorsport Council. En die vergaderen nu een aantal jaar. Uh, wat daar weer uit voortvloeit, is dat we dus uh, op een gegeven moment ook weer... Uh, ja, dat er een voorverkoop is uh, uh, op gang gekomen. Want ja, uh, de registratie is achter de rug. Dus nu kun je proberen te bestellen. Dan nog ben je nog niet zeker van een kaartje. Je, kan, uh, je, je hebt dan ja aangemeld ja voor een kaartje. De betaling volgt pas achteraf. Wat is daar uh, de diepere uh, gedachte daar weer achter? Uh, er wordt gekeken of die kaarten ook allemaal beschikbaar zijn... voor de mensen die dat uh, willen hebben. Dus als er uh, heel veel uh, vraag is, maar te weinig aanbod... dan gaat er een loting plaatsvinden. En dan wordt er dus bepaald wie op dat moment in aanmerking komt voor zo'n kaartje. En als je dus door de loting heen komt... Dan moet je inderdaad aftikken en dan moet je dus betalen. En die prijzen die, die lopen erg uh, uh, uiteen. Uh, Rob van Gamer heeft bij het Formule 1 KV al de prijzen laten zien. Maar hij heeft dat ook even vergeleken met andere prijzen. En dan zie je dat Zandvoort nog niet eens de allerduurste is. Want uh, er zijn duurdere kaarten. Uh, die van bijvoorbeeld België zijn duurder. Maar die van, uh, van Hongarije, die zijn weer iets goedkoper. Maar er zijn ook uh, kaarten ergens anders in de wereld. En daar moet je nog meer voor betalen. Dus Abu Dhabi, daar uh, betaal ik gewoon uh, de vette hoofdprijs. Maar dat is denk ik ook voor de happy view. Uh, dus niet voor de mensen met een middeninkomen... die graag een keer uh, een Grand Prix van dichtbij willen bekijken. Nou wil je de prijs weten, ga naar dutchgp.com. Ja, daar, daar staat hij op. Daar kan je het allemaal zien. Uh, Hebben we hem nog? Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, maar wel, maar je, je, uh, uh, jij hebt nog nieuws verder? Nou ja. Uh, heb ik dan nieuws? Hoe uh, uh, is het met Vettel uh, afgelopen eigenlijk? Ik heb daar niks over kunnen vinden. Er is nog één dingetje wat nog, uh, wat nog een uh, rol uh, speelt. Daar komt die. De stikstof. Want uh, er is ook een uh, uitspraak van de Raad van State geweest. En dat heeft uh, alles uh, te maken met het Nederlandse stikstofbeleid. Wat uh, is er daar uh, een uh, consequentie uit? Uh, dat heeft uh, te maken met uh, bijvoorbeeld bouwprojecten die je in de buurt doet van natuurgebieden. Daar valt die Formule 1 dus ook onder. Mm -hmm. En of dat uh, daadwerkelijk ook uh, dat daar stikstof vrij gaat komen, dat valt nog te bezien. Ik hoor ook uh, geluiden dat uh, bij, uh, bij, het, uh, bij de verbouwingsplannen die er op dit moment zijn... dat er heel erg uh, weinig stikstof uh, vrij gaat komen. Maar er is uh, inmiddels ook weer hoop uh, voor de mensen die denken van ja... Uh, als uh, dan maar niet het uh, Formule 1 uh, circus uh, in uh, gevaar mee komt. Nee, want de, de Nederlandse overheid heeft een crisisteam samengesteld. En die gaan nu kijken van welke projecten dus misschien uh, gevaar lopen. En dat ze daardoor zo'n uh, um, ja, juridisch uh, gaan onderzoeken of er niet een ontsnapping uh, mogelijk is. En welke belangen daarmee uh, uh, op gespannen voet staan. Dus je moet altijd kijken naar het economische versus het natuurbelang. Uh, daar heb ik ook een hele leuke discussie gehad, het is een, uh, naar mijn idee is het een openbaar evenement. Uh, Oud-redacteur van uh, Goedemorgen Zandvoort Tom Hendricks zegt, ja maar als je Formule 1 uh, gaat bezoeken is het niet openbaar, dat is, als ik dan op een gegeven moment zeg, ja maar als jij het kaartje koopt bijvoorbeeld voor een optreden bij de Melkweg of uh, uh, naar binnen wil gaan bij een theater, een theater is ook een openbare gelegenheid en dan moet je toch voor betalen om naar binnen te komen. Dus dan denk ik, het is heel erg rekbaar wat dat, wat dat er gaat. En naar mijn idee denk ik, uh, ja, ze kunnen denk ik niet zomaar om, uh, om een Formule 1 race, nu die aangekondigd is. Hey, terug nog even nog naar het uh, verhaal van de licentie die nog afgeschreven is. Uh, ja, moet het verhaal ook wel volledig zeggen. Er moet nog een licentie komen uh, als het gaat om de goedkeuring van uh, het circuit Zandvoort. Dat is niet zo'n probleem, zegt Lomers, want in november uh, gaan de, de shovels uh, aan de slag om uh, hier en daar wat aanpassingen te doen. Onder andere bij uh, de Luijendijkbocht, onder andere bij de Hans Ernstbocht en onder andere bij de Hugenotsbocht. En dan uh, zegt Lomers, ja, een weegbouwer die een uh, A2 uh, in, uh, in een paar weken tijd uh, extra asfalt kan voorzien, moet zeker dat uh, voor elkaar gaan krijgen op een, een gesloten ruimte als een circuit. Dus dat zijn eigenlijk net kort even de nieuwspunten. Oké, okay, dankjewel ja. Lekker. Komt ie aan. En het leuke is, ja? dit muziekje gaan we dus uh, volgend jaar dus meerdere malen horen op het uh, circuit. Uiteraard, uiteraard, uiteraard. En daar dus zijn we heel blij mee. Nou, dat was van de Pit Reports. Met inderdaad uh, het thema van uh, de Formule 1 die op de achtergrond hoorde bij Jaap. Is Buck's Fish. You gotta speed it up, and then you gotta slow it down. 'Cause if you believe that a love can hit the top, you gotta play around. Soon you will find that there comes a time for making your mind up. making your mind. Zijn Nederland tegen Italië. 66 minuten gespeeld, en daar staat het nog steeds. Die wilde ik helemaal niet hebben. Nee. Nog steeds 0 tegen 0. En ook die wedstrijd houden we voor je in de gaten. Tot aan 5 uur. It's grown ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. Die uh, zonnige temperaturen van vandaag hoort ook zonnige muziek. Dit was Bob Marley en de Walers en uh, One Love. Het is uh, half vijf, tijd voor het uh, dier van de week. Wie heb je uitgekozen? Ja? Um, dat is een, uh, een kat geworden dit keer. Een dus, kat. Uh, en ik denk dat je daar geen kat in de zak mee, uh, mee hebt uh, in dat opzicht. Het is wel een oudere kat, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, het gaat over Tax en Tax wil graag naar buiten toe, ook s'nachts... Uh, houdt erg van knuffelen en komt steeds kopjes geven langs je benen. Ze komt ook heerlijk bij je op schoot zitten. En de oudere kinderen vinden tax prima. Jongere kinderen zijn haar te druk. Tax heeft last van artrose in haar knieën. En ze krijgt daarom een speciaal uh, voer daarvoor. Want uh, wie het filmpje kijkt op uh, de Facebookpagina van het Dieren Thuiskerkennenland... ...weet ook meteen waarom. Want het, uh, de kat is een klein beetje te zwaar. Dus... Uh, dus er wordt uh, nu uh, driftig aangewerkt om uh, het gewicht een beetje omlaag te krijgen. En dat voor een, voor een poes van 13. Dat uh, betekent ook uh, dat, je daar, uh, dat je daar een beetje wat uh, zorgvuldig mee om moet gaan. Um, dan is uh, op het moment dat ze is afgestaan, is, uh, bleek ze ook nog onzindelijk uh, te zijn. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Uh, maar uh, de dierentehuis uh, kennemerland zegt erbij, uh, helaas zijn we er nog aan het uitzoeken wat daar de reden van geweest kan zijn. Het kan zijn dat dat met artrose te maken heeft en een ze pijnstilling krijgt. En speciaal voer ook krijgt, hopen ze, hopen ze dat dat goed aangaat slaan. Tax zoekt een huis met een afgesloten tuin waar niet veel katten in komen. En dat kan natuurlijk ook nog een oorzaak zijn. Wie mensen, of tenminste mensen, mensen die graag geïnteresseerd zijn in een kat van 13 jaar oud... en ook nog bezig zijn om in ieder geval voor het welzijn van dit beestje willen zorgen... Die kunnen dus terecht bij het dierentehuis Kennemeland aan de Keesomstraat. Want dat is helemaal aan het begin. Uh, daar kun je terecht om uh, te kijken hoe de kat eruit ziet. En welke kat je dan ook in huis haalt. Zo is het. Katten, honden en konijnen zitten eruit. Ja, ja, er was er nog eentje geplaatst. Dat vond ik ook wel geestig. Dat is een beetje sumier. Dat gaat over een tackle. Een hond is dat. Van 16 jaar. En die zoekt ook een nieuw huis. En hij kan met andere honden en katten samen wonen. En hij zoekt wel iemand die lekker de tijd heeft om hem te knuffelen. Wie geeft hem dat nog? Onder de zon. En een hemelsblauwe hemel. Achter straten op de volgende.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 the same en Hemingway. Ja, lekker weer vandaag in Zalvoort. en dat betekent ook zomers muziek op de radio.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 Now, and the cotton is high. Like a, like a, like a, your little is a rich, try rich girl. And your mommy's good looking, yeah. I suck a hush, girl, baby, don't no, no, no, you try. one of these, wallet, these are, one of these, a one of these, a one of these, a one You're gonna rise, one La da da da da, da. Dit maar voor deze versie gekozen. Billy Stewart en Summertime. Ja, we zitten ondertussen te kijken. Volgens mij uh, gaat Vettel morgen van P9 van start ja. En niet van P10. N nee. Zag jij dat ja, ook dat ik, Nou ja, goed. Ik moet eventjes, uh, eventjes uh, de, de, de boel erbij uh, pakken. Die, uh, die Billy gaat nog even fijn, uh, fijn door. Ja, de, ja, ja, nou hou je mond. Uh, <laughs> <laughs> ja, weg ermee. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment... Uh, in de uh, tropische spieren zit. Hoewel dat hier nog wel enigszins meevalt hoor, wat dat er gaat. Um, de startplaatsen, zoals ze hier uh, staan, uh, die zijn hier uh, vers van de pers. Uh, Leclerc is uh, de snelste van het uh, hele spul. En Hamilton en Verstappen die volgen. Bottas staat op vier, maar dat waag ik te betwijfelen, want ook die is uh, die staat uh, nu ineens uh, wat, uh, wat verder naar achteren. Want die staat nu ineens naast Norris. Dus want Magnussen schijnt uh, een plek opgeschoven uh, te zijn. Ik weet niet uh, wat daar de diepere zin uh, van is. En, uh, er is iemand tussenuit gevallen, ja, volgens ja, mij. Ja, ken kennelijk ken ken is dat, uh, is dat uh, een beetje het uh, geval. Dan uh, zou ik teleteksten moeten natrekken. Uh, dus uh, uh, dat wordt weer een heel lopend gedoe weer, mensen. Dat, uh, dat, heb je dan, uh, dat heb je dan als je dat uh, standpede uh, moet, uh, moet gaan melden. Um, maar goed, um, Gasly trouwens, die, is, die staat ook geloof ik uh, bij de eerste, eerste tien. We, uh, dat... Ja, of dat ook uh, gevolgen heeft uh, voor zijn positie binnen het team. Want daar is ook natuurlijk nog het een en ander over de, te doen. Hier heb ik hem. Uh, Leclerc is uh, dus uh, de snelste. Hamilton 2. Verstappen 3 dus. Bottas 4. Zo staat het er wel. Maar ik zie net uh, toch bij uh, onze vrienden van Single Sport... dat uh, Bottas ergens op 6 staat. Maar dat, daar wil ik vanaf zijn. Norris uh, staat uh, voorlopig op 5. Raikkonen op 6. Uh, Giovanazzi zevende. Gasly dus achtste. En Vettel inderdaad, wat jij zei, negende. En Magnussen staat tien. Dus dat uh, is zo'n beetje op dit moment het uh, verhaal. Okay. Dus ik uh, zie van alles uh, op, uh, op websites uh, staan. Dit heb ik uh, hier, wat ik net uh, zeg, staat ook weer op internet. En als ik uh, de, de vrienden van de NOS Teletext diensten uh, erbij uh, pak, dan staat er weer iets anders. Dus het is net een tombola. Maar laat, uh, laten we ervan uitgaan dat de eerste drie, die staan gewoon vast. Dat is één. E Leclerc 2, Hamilton 3, Verstappen. Dus nou, dat, uh, dat een, dan, wordt, uh, wordt een mooie start uh, morgen. Uh, dat hoop je dat dat, dat, uh, dat dat het geval is. Ja, nee, nou. we gaan hem volgen morgen. Dus we gaan op naar het gedicht van de dag. Ja, zo dadelijk. Uh, ja. Maar eerst gaan we nog eventjes een uh, lekkere disco klassieke draaien uit de jaren 80. Hier is Windjammer met Tossing and Turning. Tossing and Turning I in my sleep. It's all I Cries out, like the problem was me and not you, baby 30 minuten gespeeld in de kwartfinale voor het WK-voetbal van vrouwen. Nederland tegen Italië. En ik heb goed nieuws, Jaap. Ah, ja, want we, staan we voor? We staan met 2-0 voor. Ah, dat is altijd wel fijn om te horen. Kun jij zien of ook uh, Lieke Martens meespeelt? Heb ik niet gezien. Ook niet oh. naar gekeken hoor, moet ja, ik eerlijk Er is nog een gedoe over geweest, over Lieke Martens. Want uh, dat heeft ook uh, te maken met de deen van Lieke Martens. Ja, klopt. Ja, hè? Dus. heel erg belangrijk nieuws. De teen van heel heel, heel belangrijk. De teen van Lieke Martens. Nou, uh, want dat is... Uh, ah, dat is Zullen we man... maar goed doen? Ja. Het gedicht het, van de dag met het, Jaap Koper. Uh, uh, ja, nou voordat ik begin uh, ga ik even wat over de, de, daarover vertellen. Kijk, uh, onze vriend Fred, hij komt ook binnen. Hij is er weer. Ja, hij is er toch weer. Um, want uh, het gaat over de ochtendpoëet. Wie schuilt daarachter? Dat is Helene Wagemans. Die schuilt erachter. En um, de bedoeling is dat zij gaat komen bij Alternative FM. Uh, want uh, ze heeft uh, ook nog best wel uh, leuke Nederlandstalig uh, werk uh, gemaakt. En daar, daar waren we best wel een beetje onder de indruk. Maar om straks uh, de liedjes uh, daar een beetje te kunnen draaien, zal zij daar ook enkele voordrachten doen. En ze heeft er ook nog achter gelaten op haar eigen profiel. Uh, en die ga ik uh, proberen voor te dragen. Um, overigens de bedoeling is dat zij dus 22 september, nee 22 augustus, ik moet goed zeggen. 22 augustus komt ze waarschijnlijk dus naar uh, onze studio toe. Um, dan het gedicht van, uh, van Helena Wagemans. We hebben om wat uit te pluizen. Want hommerts viaduct gaat tegenwoordig gebukt onder duizenden dode muizen. Ze vallen met bosjes tegelijk naar beneden. En als ze dan al niet morsdood zijn, dan worden ze wel platgereden. Wellicht is er een dictator van een ooievaar die loert op hun land. Of is het een grote zelfmoordactie. De muis maakt jezelf van kant. Muizen is in ons hoofd, want we willen zo graag weten waarom de muis in honderds zich van het leven berooft. Misschien nemen ze iets waar wat wij mensen niet voelen. Of moeten ze de tol betalen van duizenden jaren woelen. Maar dat maakt dat hun hoofdje ziek of is het net als bij ons mensen de vluchtelingenproblematiek? Jonge vrijgezellen en een enkeling met een heel gezin... van pure wanhoop de diepte in. Waagden ze hun leven voor een beter stukje land. Slechts een enkele muis haalt veilig de overkant. Er zit dus dit is echt ook een behoorlijk diepe lading in deze, uh, dit gedicht. Um, Helen Helene Wagemans, zij gaat door het leven als de ochtendpoeet. Uh, ik heb uh, iets uh, van haar toegestuurd gekregen waar zij ook op te horen is als muzikante. Dus um, we gaan het dus over haar muziek hebben. Maar zij gaat ook dit soort voordrachten dus doen... in de Alternative FM uitzending van 22 augustus. Oké, okay, zet hem vast net vers, in je agenda. Net vers uh, binnengekregen. Dus, dus, dus dat zeg ik er is maar echt Zeg een bij. nieuwtje. Ja, dat is een uh, redelijk nieuwtje. Marcus uh, weet het nog niet. Uh, Marcus weet het nog niet, maar dan weet hij het straks wel. <lacht> bij deze Marcus, <laughs> ja. oké. Okay. Nou, we hadden het toch gewoon voor Alternative FM. Uh, ik, uh, ik, ik weet niet of we hem nu al kunnen kunnen... Oh, okay. ja, nou, ja, moet, ik, moet ik hem even opzoeken. Ja, dat, hmm. dat, dat is, een, dat is een, een nummer wat we, we tegen zijn gekomen. Uh, Sorry Fred. Ja, uh, ik, we, zijn, we zijn erg blij dat hij in de studio is, maar ik geloof niet dat, uh, dat als we dat nummer hebben gedraaid, dat er dan nog misschien nog mensen zijn die straks naar Entertainment For You gaan uh, zitten luisteren. Maar goed, dat gaan we straks wel meemaken. Mee um, het, het doet denken aan uh, misschien een beetje als QB in the Blizzards. Het is Blues Rock van de bovenste plank. En aangezien Marcus en ik ook nog wel eens getuigen zijn... bijvoorbeeld bij de Rob Agda woord, daar doen we dan wel eens dingen mee. De compilatieuitzendingen zenden we dan hier ook... bij ZFM antwoorden uit. Dan hebben wij ook steenvast... de, de presentatie van PPFisher erin. Die komen dan ook op het podium... om die bands aan te kondigen. Nou, dit is er wel eentje zoals PPFisher al zegt... Rock and roll forever. Dus dat is, uh, dit is echt uh, van, uh, van jongens uh, dik hout zagen met planken. Blues zoals blues bedoeld is, lekker met een stevige rock sound eronder. Black Operator and Hungry for Love. <laughs> Lekker blijven luisteren. Zometeen uh, entertainment view. Fred, nou je hoort het al. Hij is er uh, weer. Ja. Dus duidelijk horen van hem uh, wat hij uh, allemaal gaat uh, doen. Maar eerst nog even deze. Ja, die had ik beloofd uh, te draaien. Agneta Verskok En die is dan. Al... Voor vijf uur Ja, hij is er weer, Fred. Ja. Goedemiddag. En Fred, wat gaan we doen? Ja. Een hele goede middag. hele goede middag. Wat ga jij zo dadelijk doen na vijf uur? Nou, we krijgen als het goed is uh, dubbel onderzoek. Dus uh, uh, uh, als eerste Ray Lubrecht over zijn nieuwe single. Uh, die komt dan uh, hier vertellen. Uh, ik kan jou niet vergeten. En, is het zo? Uh, ja, ja uh, oh, ik vind het een beetje te warm daarvoor. Maar. <laughs> uh, Jan Koelvoet en uh, Petra van Zundert gaan we bellen. En Jessie gaan we ook bellen over haar nieuwe zingen. Bekijk het maar. Per ja. <laughs> Nou, die, ja, die, die, die dat past zeker wel. Afslaat ja, gaat weer een mooie show. Ja, dus dat dus die past ook zeker wel, ja. wel naar dat naar draaien van Black Operator. Ja, ja, ja, ja, ja. kijken maar. maar. Ja, ja, ja, ja. Dus dus zo dadelijk entertainment voor <laughs> Heel veel plezier. En Tom ja, Havenman ja, krijgen we dan als het goed is de tweede uur hier op visite. Kijk, gewoon reden genoeg om te blijven luisteren. En uh, volgende week is er weer Salford op zaterdag. Met, en dan weer AJ met AJ. Ja, Dankjewel, ah, ja. ja, voor jouw bijdrage vandaag. Ja. Ik vond het leuk uh, om te doen, twee weken terug en uh, deze keer. Ja, toch? We hebben best wel uh, een beetje lol gehad uh, vanmiddag. Dat dacht ik. Ja. <laughs> hebben we er nog één uh, leuke klaarstaan, of niet? Ja, we hebben, ja, we hebben always lookin' de bruis uh, uit. Laten we die dan uh, <laughs> gewoon uh, ook oh, okay. oh, precies. Doeg, tot Doeg. volgende week. Really might, you made. Just might you swear and curse.